In Leuven is een man opgepakt in verband met de vermissing van de Belgische studenten Julie van Espen. Dat meldt de Belgische media. Het zou gaan om de man die eerder werd gezocht als getuige en wordt nu verhoord. De 23-jarige Julie van Espen is sinds zaterdagavond vermist. Ze was toen op een fiets onderweg van het plaatsje Schilde naar Antwerpen. Volgens Belgische media zijn bij een zoekactie gisteren haar mobiele telefoon, OV-kaart en bebloede kleren gevonden. Een miljoen dieren- en plantensoorten worden met uitsterven bedreigd... zeggen onderzoekers van IBES, een organisatie die verbonden is aan de VN. Die daling van de biodiversiteit gaat veel sneller dan gemiddeld... de afgelopen 10 miljoen jaar, staat in een rapport. Het is voor het eerst dat er zo'n omvangrijk rapport... over dieren, planten en mensen is gemaakt. Het weer wisselen, bewolkt en wat buien. Vrij veel wind en het is een graad of 10. Ook morgen bewolkt af en toe een bui en 10 tot 14 graden. Dit was het NOS-journaal.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 Nachts avonds op CFM Zandvoort Nashville Country Radio met de beste country van toen en van nu. Hey, oh, got I'm a country boy, yeah! Nashville, jouw wekelijkse dosis country music. 72% van de weginspecteurs krijgt regelmatig de middelvinger. Does lief? Dankjewel. Namens Rijkswaterstaat en Sieren.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 De muziek uit de jaren 80, zo aan het begin van de nieuwe aflevering van Zotvoort op zaterdag. Je Wommerk en Wommerk en Drops. Acht over twee, we zitten er weer, Studio Tolweg 10a. En tegenover mij is hij weer terug. Hallo Albertjan. Uh, goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars en niet te vergeten kijkers, want ik weet zeker dat die er zijn. Jazeker, <laughs> zfm-live.nl kan je live meekijken. Goed, uh, drie uur lang live vanaf uh, de studio uh, aan de Tolweg 10a... Uh, wat gaan we vandaag doen? Nou, een heleboel. Uh, er wordt niet gevoetbald door SV Zandvoort. Maar we volgen met een linker oog. Wel even de wedstrijd tussen, in de Engelse Premier League. Tussen Bournemouth en Tottenham Hotspur. En want uh, volgende woensdag is de spannende return hè, tegen Ajax ja. in de Arena. Tussenstand: Bournemouth tegen Tottenham uh, na 40 minuten gespeeld is 0 tegen 0. Uh, wat gaan we verder doen? Uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. En die staat weer bomvol, want het is natuurlijk het seizoen zit eraan te komen. Of is al eigenlijk al begonnen. En uh, dus zijn we van allerlei evenementen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. En ik zou zeggen, houd uw pen en papier bij de hand, want dan kunt u gelijk even meeschrijven. Als er een evenement voorbij komt waar ze u van zegt, hé, hey, daar wil ik heen. Uh, wordt het wat warmer, want het was best wel fris vanmorgen. Of blijft het zo de komende dagen? U hoort het allemaal tijdens het weerbericht rond de klok van half drie. Het dier van de week om half vijf luistert naar de naam Karo. En dat is ook een hond. Het gedicht van de dag, ja, we hebben hem bereid gevonden... om vanmiddag aanwezig te zijn in de studio. Marco mes heeft, heeft een gedicht geschreven... wat natuurlijk erg toepasselijk is voor dit weekend. Maar eigenlijk veel verder rijkt dan, dan de 4 en 5 mei. Het, de titel van het gedicht is Vrijheid. En Marco Temes zal zelf aanschuiven om dit gedicht van de dag ten gehore te brengen om kwart voor vijf. Verder hebben we natuurlijk nog Zandvoort nieuws in het kort. Kwart over vier is het natuurlijk Pit Report. Natuurlijk is er, ondanks het feit dat er niet gereden wordt in de Formule 1... altijd nieuws vanuit de Pitstraat. en verder ook nog Sport Kort. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren en niet te vergeten kijken... Naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert Jan. We hebben het weer druk de komende drie uur bij CFM. Blijf lekker luisteren naar je eigen lokale radio. Tot aan vijf uur zijn wij er met muziek en informatie. En mocht je muziek willen horen die je graag wilt horen, dan kan je het even laten weten aan Albert Jan of aan mij. All right. Mm -hmm. Zo'n single als deze en uh, Recurrent. Ja, een plaatje van uh, iets meer dan een uh, jaar geleden. Het was inderdaad voor uh, Clean Bandit een uh, groot hit hier in Nederland. Je hoorde de single Random Bee samen met Jess Clean. 14 over 4, 2. zometeen meteen het, uh, zelfs nieuws in het kort. Maar eerst hebben we een primeur. Jawel, de nieuwe single van Bruce Springsteen is hier.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 I always loved a lonely time Those empty En deze nieuwe single van Bruce Springsteen wordt flink geplucht op de Nederlandse radio. En wij van CFM kunnen uiteraard niet achterblijven. De nieuwe single inderdaad van hem heet Hello Sunshine. 17 over 2, tijd voor het nieuws in het kort. Na een lange periode van voorbereiding is strandreservaat Noordvoort een feit. Op het strand tussen Noordwijk en Zandvoort is over een lengte van 3 kilometer... om in een sector te zeggen tussen paal 70 en 73... zo ingericht dat zeehonden en vogels er de ruimte krijgen om te rusten. Op 8 mei wordt het reservaat officieel geopend. Bezoekers worden verleid om niet over het strand, maar over de zeereep te lopen. Dat is uniek, want normaal is dat niet toegestaan. Ook zijn er twee mooie uitzichtpunten gerealiseerd... Zoals zodat wandelaars een prachtig uitzicht krijgen over zee, strand en duinen... Een goede balans tussen rust en recreatie op het strand. Woensdag 8 mei wordt het reservaat officieel geopend... door de wethouders van Noordwijk en Zandvoort. Ook er onder andere de Zandvoortse dichter... en onze grote vriend Marco Termes een gedicht voordragen... dat hij speciaal voor Noordvoort heeft geschreven. Morgen zou de IVN zuid kennemerland een leuk zee-evenement op het strand organiseren. Kinderen zouden dan samen met hun ouders op, speel, op een speelse wijze veel kunnen doen. Luisteren en beleven over de natuur op en rond de zee. Echter, de organisatie heeft moeten besluiten om het evenement af te gelasten. De weersvoorspellingen voor zondag zien er dermate ongunstig uit dat dit niet door kan gaan. Meer informatie kunt u vinden op www.ivn.nl. Www de gemeente Zandvoort wil de boulevard herinrichten... om de ruimtelijke kwaliteit voor Zandvoort te verbeteren... en haar positie als badplaats te verstevigen. Als het aan de Zandvoorts College ligt... kan er al een start worden gemaakt met de kwaliteitsverbeteringen van de boulevard. Hiertoe stelt het college in de vergadering van mei, aanst uh, van mei aanstaande... de gemeente voor om het schetsontwerp voor de boulevard... Paulus Lood en de Vauvage vast te stellen... Verantwoordelijk wethouder Ellen Verheij, Zandvoort verdient een mooie en functionele boulevard van hoge kwaliteit. Die past bij de behoeftes van onze inwoners, ondernemers en bezoekers. Met het schetsontwerp van de Paulus Lood en de Fouvage wordt de eerste stap in de goede richting gezet. En het zal velen niet zijn ontgaan, maar de kruid gaat verhuizen. Ja, Jazeker. En wel naar Raadhuisplein nummer 6. Klanten van Kruidvat uit Zandvoort en omgeving kunnen voor health- en beautyproducten binnenkort terecht aan het raadhuis nummertje 6. Kruidvat was voorheen gevestigd aan het raadhuisplein nummertje 4... en opent op woensdag 8 mei aanstaande de deuren van de nieuwe winkel in het voormalige ABN AMRO-kantoor. Tot zover. Dankjewel Albert-Jan, dat was het. Het Salve-Nieuws in het Kort. Uiteraard ook na te lezen op onze eigen CFM-app. En mocht je onze app nog niet hebben, Nou, hij is gratis verkrijgbaar. De Play Store, App Store of Windows Store. Zoek even onder CFM voor het en blijft op de hoogte van de laatste berichten. Gaan wij door met lekkere muziek? Hier is Matthew Wilder en Break My Strides. En dat was hem de single van Matthew Wilder en Break My Strides. En hier is Three Nights. I agree my feelings. Een vrolijk deuntje in deze single van Dominique Viek. You're the Three Nights. Het is vier minuten voor half drie. Ja, vanavond om acht uur dan zijn we met z'n allen twee minuten stil. Maar daarvoor gebeurt ook al het een en ander, Obutjan. Ja, uh, het programma voor 4 en 5 mei. Vandaag is het Dodenherdenking. Gemeente Zandvoort nodigt u uit om samen met hun en vele anderen een van de herdenkingsplechtigheden bij te wonen. De herdenking bij het Joods monument was gisteren al. Daar komen we straks nog op terug. Uh, vandaag, 4 mei, om 7 uur start de speciale herdenkingsbijeenkomst... in de protestantse kerk. En om half 8 begint de stille tocht. De looproute is vanaf de protestantse kerk, Kerkplein... via het raadhuisplein de Haltestraat uit... en daarna oversteken naar de verlengde Haltestraat inlopen. Over het spoor en vervolgens de Vondelaan in. Aan het eind van deze straat rechtsaf de Van Lennepweg in... en hierna rechtdoor lopen naar het herdenkingsmonument... aan de rotonde Van Lennepweg-Linneerstraat. De kerkklokken zullen van kwart voor acht... tot dertig seconden voor acht uur luiden. En vanaf acht uur is er twee minuten stilte. Na de stilte brengt de trompetist de last post ten gehore. En om drie minuten over acht is de officiële bloemlegging en vervolgen er voordrachten. Daarna is er gelegenheid om bloemen te leggen... De zeeweg zal vanaf 6 uur vanavond afgesloten zijn. En wegens die dode herdenking van de gemeente Bloemendaal... is de zeeweg, zoals gezegd, vanaf 6 uur vanavond afgesloten. In verband met een stille tocht naar de begraafplaats in de Duinen... achter de zeeweg. Het verkeer zal moeten wijken via de zandvoort Laan. En het programma voor 5 mei om 10 uur morgen ach, morgenochtend... traditioneel... Getrouw, de Vossenjacht. Kijk ja, ja. uit, Albert uh, Jan. Uh, vanaf 10 uur start op het Gasthuisplein een spannende Vossenjacht... door het centrum van Zandvoort. Nou, dat wordt zoeken. Zoek alle verklede vossen en verzamel alle letters om het geheime woord te raden. Deelname is voor iedereen gratis, maar ben je onder de zes jaar... dan uh, moet je wel begeleid worden door een volwassene. Voor de kleinsten staat er op het Gasthuisplein dan ook een leuk springkussen... De Vossenjacht duurt morgen van 10 tot 12 en starten kan tot half 12 vanaf het Gasthuisplein. En dan hebben we natuurlijk ook nog de traditionele 55-plus bevrijdingsbingo... en die begint om half 2 en die duurt tot half 5 in gebouwde krocht. Ook dit jaar organiseren we de bingo in samenwerking met de seniorenvereniging Zandvoort... zoals altijd met een drankje en een borrelhapje. Een gratis toegangskaart, maximaal twee personen, kunt u vanaf 29... Oh, kunt, oh, die hebt u dus al op moeten halen... Maar wie weet zijn er nog een paar teruggebracht. En dan kunt u bellen met 023-571-8205. 023-571-8205. De belbus rijdt die dag ook gratis voor de bingo. Hiervoor kunt u zich vanaf 29 april jongsleden aanmelden. Telefoonnummer 023-571-7373. 023-571-7373. Dit was het programma voor dit jaar, dus voor 4 en 5 mei. Dank wel, Albert-Jan. Inderdaad, het programma van vanavond Dode denking. En morgen de bevrijdingsdag die we natuurlijk met uh, z'n allen gaan uh, vieren... ook hier in Zandvoort. Zo dadelijk krijg je het uh, CfM weerbericht voor de komende dagen. Ja, blijft het zo koud, Albert-Jan zei het al... of uh, gaan we toch wat uh, mooier weer krijgen? Je hoort het na deze plaats uh, uit de jaren tachtig. Hier is uh, John Farnham en Jordan Voice the chance to... Even lekker mee met de van John Farnham. Terug in de tijd, terug naar de jaren 80 met Your the Voice. Drie over half drie, we zijn een klein beetje aan de late kant, maar hier is het weer voor de komende dagen. Het is behoorlijk fris dit weekend, maar daarvoor er zijn natuurlijk jassen uitgevonden. Het wordt vandaag niet warmer dan 9 graden en morgen een graad of 10 à 11. De zon schijnt wel geregeld, maar het komt ook tot buien... en deze kunnen vandaag gepaard gaan met hagel en onweer... Na het weekend blijft het wisselvallig, maar met 13 à 14 graden is het iets minder koud. Ook dergelijke temperaturen zijn ruim onder de norm van de tijd van het jaar... want normaal is het een graad of 16 à 18. We zijn vandaag met zonneschijn begonnen, maar geleidelijk uh, neemt het aandeel wolken toe... en volgen enkele buien. Deze buien kunnen gepaard gaan met hagel en onweer. De wind waait uit het noorden tot noordwesten en is vrij krachtig in de polder... en krachtig aan zee en de temperatuur stijgt naar maximaal een graad of 9... Maar voor het gevoel is het echter maar een graad of vijf. Vanavond tijdens dodenherdenking is er een kleine kans op een bui. Later vanavond en de komende nacht neemt de kans op buien weer toe. De temperatuur daalt naar een graad of vier. Gaan we naar morgen, bevrijdingsdag. Schijnt geregeld de zon maar in de ochtend... en een deel van de middag komt het tot enkele buien. In de loop van de middag en morgenavond... zullen de droge periode overheersen... met slechts nog een kleine spetterbuitje... De temperatuur stijgt naar een graad of 10 à 11... en er waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. En na het weekend is het tot en met het volgende weekend... dagelijks een graad of 13 à 14. Maandag en dinsdag is er een buienkans en vanaf woensdag trekken er regelma uh, met regelmaat... Regengebieden over onze streken. Aldus Rico Schreuder. Dus uh, morgen tijdens uh, bevrijdingsdag uh, toch wel redelijk weer. Ja, maar wel fris. Dus wel fris. leek je goed aan. Dus als je naar de braderie toe gaat, uh, hou daar rekening mee, uiteraard. Morgen de hele dag uh, braderie in het centrum van Zandvoort. Het weer is uh, na te lezen op RicoWeer.nl of kijk ook eens op www.meteopagina.nl. Dat was het weer. En waar blijft nou echt die lekkere warme temperatuur... en het zomergevoel hier in Salfoorts? Nou, wij creëren het alvast hier een klein beetje op de Salfoorts Radio. Daarvoor heb ik deze plaat uitgekozen van een zonnige duo. Phil Fern en Galaxy zijn er hier. met What Do I Do. Met een graadje of negen dit soort uh, zonnige muziek op de radio. Lekker toch? Je hoort, uh, Phil Furn en Galaxy en What Do I Do. Juist dadelijk weer uh, meer nieuws uh, bij CFM. Met eerst Justin Timberlake. Yeah. I got this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 Als je naar de herhaling luistert van dit programma, de maandagmiddag, goeie maandagmiddag zeggen we dat tegen je. Je hoorde de single van Justin Timberlake en Ken Stop the Feeling. Gisteren stond het live uit bij ZFM vanaf 12 uur. Inderdaad de herdenking bij het Joods Monument. Maar hoe is dat gegaan daar, Albert Young? Nou ja goed, zoals jij zegt, wij hadden dat dan voor de radio live ten gehore gebracht. Voor mensen die daar uh, niet aanwezig konden zijn en toch mee wilden luisteren... ZFM realiseerde die live-uitzending. Uh, maar ook onze collega's van uh, NH-nieuws waren daar aanwezig. Uh, allereerst nog even gezegd worden dat Zandvoort herdacht gisteren... de ruim 300 omgekomen Joodse inwoners ten tijde van de Tweede Wereldoorlog... in Zandvoort. Waarschijnlijk voor de laatste keer bij het huidige Joodse monument. Want de stichting Joods Monument Zandvoort heeft een nieuw ontwerp laten maken...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 De gemeente staat er positief tegenover. Maar wil wel dat het comité eerst met de omwonenden in gesprek gaat over het ontwerp. Dat waren inderdaad onze collega's van NA Nieuws. In gesprek met onder meer Paul Olieslagers. Dat gisteren tijdens de herdenking bij het Joods Monument. Een goed bezochte herdenking trouwens, Albertjan. Klopt, nou, de heer Olieslager gaf het ook al aan. Hè? Er veel, het is ook goed dat er veel jongeren bij zijn. En ik hoop vanavond tijdens de, de tocht ook veel jongeren meelopen. Dat zou mooi zijn. Vanavond dus vanaf 7 uur bij de protestantse kerk. En dan om 8 uur inderdaad bij het monument. We nog een keertje op de Zandvoortse Radio... ...de single van The Beatles en The Ticket to Rights. Is het moment aangekomen, Albert Jan? Het grote moment van vandaag. <laughs> ja, de Trom gerold. Ja, ja, ja, ja. Maar goed, we hebben een verzoekje binnen. Ja. Helemaal uit Spanje. In Spanje was, was hij al aangevraagd. Kan ja. je nagaan. Maar het is een prachtig, relaxed nummer. Het is een lullaby van Robbie Williams... Uh, die zijn dochter uh, wat wijze raad mee wil geven... Uh, als ze met jongens uitgaat en naar de disco toe gaat. Het is een beetje... Een, wel spannend. Uh, een beetje slijmerig nummer, maar hij is wel leuk. Maar weet je trouwens hoe de dochter van Robbie Williams heet? Uh, nee. Filou. Filou. Kijk, dat weet ik nou wel. Oké. Okay. Maar goed, Robbie Williams. Ja, daar komt hij aan. We gaan hem uh, op verzoek draaien. For one or two Even lekker swingen zo op de Salfordse Radio over, Ja, nee, heerlijk. Heerlijk, heerlijk. heerlijk Ik ken hem niet, maar een hele goede single. Inderdaad, Coach Gentle Robbie Williams. We draaiden hem op verzoek. En het gebeurt allemaal in de disco. Bruce Springsteen, die uh, heeft een nieuwe single. Die hoorde je net al. Maar Madonna, die heeft ook een nieuwe. En die gaan we nu draaien. Two, one, two, one, cha, cha, cha. I took a pill and had a dream. I went back to my seventeenth year Allowed myself to be naive Dime. To be someone I've never been Minkansa. I took a sip and had a dream And I woke up in Medellin. En rollo. Si quieres ser mi reina, pues yo te corono Y pa' que te sientes aquí tengo un trono. te encontrono Algo te cabalgar, eso está claro Si sientes que voy rápido le bajo Discúlpame yo sé que eres Madonna Pero te voy a demostrar como este perro te enamora Ven conmigo Si te llevo por lugar le ganó myself dancing in the rain with you i felt so naked and alone show me for once i didn't have to hide myself Dice, oye mamacita que te pasa oh, mira que ya estamos en mi casa yeah si siente que hay un viaje ahí en tu mente será por el exceso de aguardiente. Dice, tranquila tú solo vacila que estamos en Colombia y aquí rombo cada esquina y si tú quieres no vamos por Detroit. tú sabes si sé de dónde viene, pues sé para dónde voy ¿no? Ven conmigo, let's take a Down, not En nou hoor ik je denken, wat klinkt die Madonna in één keer vreemd. Hebben we hebben jaren niks van haar gehoord. We hebben wel een heel raar stemmetje gekregen. Nou, ze deed uh, deze plaat niet alleen. Maluma, dat was uh, de stem die je erbij hoorde. De nieuwe single van uh, Madonna inderdaad op de Stanfords Radio. En dat was uh, de single uh, Medellin. Een andere keer draai je hem wel helemaal. Maar we gaan op naar het nieuws en weer van uh, drie uur. En doen we met deze van Aha. Graag tot zometeen.